7 uur jopboot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee oud-directeuren van een school in Arnhem ervan... dat ze medewerkers van die school hebben bedreigd door hun rouwkaarten te sturen. Op die kaarten stond de zogenaamde sterfdatum van de medewerkers. De twee oud-directeuren worden al langer verdacht van fraude... en staan daar volgende week voor terecht. Ze zouden 350.000 euro teveel hebben gedeclareerd bij het Ministerie van Onderwijs. De personeelsleden die de kaarten kregen... hebben in de zaak verklaringen afgelegd tegen de twee oud-directeuren. Het kabinet is niet van plan onderzoek te doen naar het uitlekken van een verslag over de Rijksministerraad. Gisteren dook in een aantal media een verslag op van een Curaçaose minister aan zijn premier Schotten. In dat verslag zou worden verwezen naar wat in de Rijksministerraad is besproken. Minister Donner zou daar gezegd hebben dat hij bereid is in te grijpen in Curaçao. Vicepremier Verhagen zei vandaag dat het lek op Curaçao zit en dat het aan de autoriteiten daar is om het te onderzoeken. In Kuik wordt morgenavond een stille tocht gehouden... voor de vier mannen die maandag omkwamen bij een speedbootongeluk. De tocht voert naar de plek aan de Maas... waar de speedboot van de mannen op een vrachtschip botste. Daar worden bloemen in het water gegooid... en kunnen mensen wensballonnen oplaten. Nabestaanden en vrienden van de vier mannen organiseren de tocht. De mannen kwamen uit Gennep, Ottersum en Afferden. Maandag is er een gezamenlijke uitvaartplechtigheid in Gennep. De laatste communistische president van Albanië, Ramis Alia, is overleden. Hij was de opvolger van de Stalinist Hoxha, onder wie Albanië een volkomen geïsoleerd land was. Alia stond hervormingen en verkiezingen toe, waarbij in 1992 de huidige president Berisha aan de macht kwam. Twee jaar later moest Alia de gevangenis in, wegens machtsmisbruik. Alia stierf vanochtend op 85-jarige leeftijd. Het weer vanavond wisselen bewolkt, buiig en een kleine kans op onweer. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt morgen ongeveer 13 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er nog 80 kilometer file. Veel verdraging heeft het verkeer nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en en Rendijk nog altijd 6 kilometer. Pletto klangdruk op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnek nog 7 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Er zijn er twee rijstroken dicht, dat levert 3 kilometer op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht nog 5 kilometer tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder... Tot slot een ongeluk in de buurt van Utrecht. Op de A28 is dat gebeurd, van Utrecht naar Amersfoort. Daardoor staat er tussen knooppunt -Weert en de Afrit Den Dolder 3 kilometer. Bij Dendolder is de linkerrijstrook dicht. Meestal betaal ik binnen drie dagen. Soms twee. Ik kan er ook niks aan doen. Altijd gedaan. Onrustig word ik van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet. De Gebroeders Levenhart van Astrid Lindgen.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 Ja beste mensen, hier Kees van de minder fileberichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn... Open! <applaus> ja, dat betekent een betere doorstroming op de A9 en dat vieren we natuurlijk. Het werk aan de spitsstroken heeft voor overlast gezorgd en nu heeft daar veel begrip voor gehad. Waarvoor onze dank. Oké, okay, waar wij nu aan de slag gaan, leest u op vananabeter.nl. naar En nou inpakken, jongens. Weg met die toeten. we gaan door. Door een betere doorstroming komen we verder. Let op: het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. Otto Workforce.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 Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Dit is Radio 1. De NTR. Schat ik Koop. Nee, nee, geen sprake, van. jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Ik zie bloed. Bloed. Pleisters, schat, waar zijn de pleisters? pleisters. Oh, Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Magyari. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij het kook-en-eet-programma live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen zeven en acht uur op Radio 1. En wij vinden het ontzettend leuk als u reageert op deze uitzending. Doe dat dan via onze website manjare@ntr.nl. Oh nee, dat is natuurlijk het, het adres. Onze website is radiomanjaren.nl. Dus als u een mail wilt sturen, manjare@ntr.nl. En dan mag u over vier onderwerpen mailen vandaag, over de vier B's. Brood, biefstuk, BNS'en en brie. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Een keer wat anders dan Brigitte Bardot. Aan tafel, Marcus pommon. Hij schreef het boek De Perfecte Steak. We gaan het over De Perfecte Steak hebben. En we gaan kijken of hij gebluft heeft. Want hij moet hem hier live bakken... Ja, ja, ik ben er klaar voor. Je bent ben dood nerveus. Voor. Ik zie het gewoon. Ja, ja ik ben, ben echt de kok natuurlijk. Dus, maar we gaan ons uiterste best doen. Luister, als jij een boek schrijft van, van, van deze dikte die ik hier voor me heb... Wat, wat hebben we hier in de hand? Nou ja, laat ik zeggen, een kleine 200 pagina's over biefstuk... dan kan je hem ook bakken, toch? Ja, de verwachting is hoog gespannen. Dat, dat komt als je zo'n boek schrijft. Dat is niet anders. Ja, dus, en, uh, en de ondertitel van het boek is... Wat elke man moet weten over biefstuk bakken. En je zit hier in een gezelschap met louter vrouwen, dus... Uh, ik vind, het, ik vind het nu al gezellig. Dat heet een uitdaging. Naast jou zit Betty Koster, koningin van de kaas, noemen we haar. Ze is inmiddels een vaste waarde in dit programma. Ze is onze zuivelkoningin. Ze mag altijd uh, beoordelen wat, er, wat dat betreft uh, op tafel komt. Vandaag gaan we het hebben over Brie. Ja. Zwaar ondergewaardeerd. Ja, vind ik wel. Een slechte Zellend. naam op ja. dit moment. Ja, maar ook wel door verguizing op de markt natuurlijk. Dat is jammer. Maar je moet natuurlijk een mooi stuk brie. Dat is echt zo intens genieten. En daar stappen mensen zo makkelijk aan voorbij. En er wordt heel snel gezegd. Ja, maar je wordt er zo dik van. Maar als je een brie de moe hebt. Met een vetpercentage van 45% in de droge stof. Dan is het net zoiets als 30 plus kaas. En dan 100 keer lekkerder. Waar maken we ons nou druk over? Kijk. Dat is de mentaliteit. Ja, daar dan. houden wij ja. van in Mandjaren. dit soort geluiden. Uh, Jona Frooit heeft nu een helemaal nieuwe, geavanceerde keukentrolly. Die kan nu eigenlijk alles in de keuken. Jona. Ja, Heel blij, hè? Op. Ja, ik ben helemaal blij. Ja, nou binnenkort laten we de luisteraars ook de plaatjes daarvan zien. Maar ja. nu is het. Uh, uh, ja, jij mag op je trolley straks BNS-saus maken. Ja. Ik heb dat zelf ook een aantal keren geprobeerd. Maar bij mij is het jammerlijk mislukt: want schiften. Ja, dat is de grootste angst van iedereen. Maar ik. Uh... Moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het nu van de week ter voorbereiding... want het was lang geleden dat ik zelf een BRDS heb gemaakt... maar ik heb van de week ter voorbereiding er een aantal keren een gemaakt. En ik weet nog niet zo goed hoe het mij gaat lukken om hem in de schrift te krijgen. Uh, het is eigenlijk een vrij helder beeld... En het groot voordeel is dat we hier een inductieplaat hebben. Ja, het lukt jou niet om hem schift. Nee, ja. het lukt me oh, maar niet dus om hem in de schift nou te net krijgen. Het is andersom. Maar je kan hem als je, als je in de schift gaat, kan je hem ook uit de schift krijgen door opnieuw een eidooi te kloppen. Ah, knoppen. kijk, er is een truc. En dan truc. heel rustig de uh, geschifte bernese er ja. doorheen te roeren ja. en dan lukt het wel ook meestal. Lijstwarmen als... helpt ook, hè? Dan gaat hij in de schift. Ja? ja, dan gaat hij meteen in de schift. Ja, dat nee. moet je niet doen. Je ja. moet bernese niet opwarmen. Je moet hem bewaren in een thermoskan. Als je hem klaar hebt, dan kan je hem van tevoren maken en bewaren in een die Luister eens thuis. Uh, u hoort nu al, er zit hier enorm veel wetenschappen aan tafel vanavond. Kom met die vragen over brood, over biefstuk, over BNS. Want brood, dat moet ik nog even zeggen. We hebben straks een reportage over. Het Bread Lab. Dat is een, een, ja, een blog op, op het internet. Chris Bijma is de maker daarvan gaan opzoeken. Want het is een waanzinnig populair blog. En het gaat alleen maar over brood. We gaan uh, meteen door naar Brie. Betty Koster, eigenares van de kaasspeciaalzaak Lamuze in Amsterdam en in in Zandpoort heb jij uh, filialen. Uh, je bent onze Manjare Zuivel-specialist. We hadden het er al over Brie heeft een beetje een imagoprobleem op dit moment. Dat heeft toch niet alleen maar met, met vetpercentages te maken? Nee, nee, nee, zeker niet. Er is natuurlijk de naam Brie op zich is niet echt uh, beschermd. Dus dat betekent dat iedereen het overal kan maken. En uh, tegenwoordig wordt er uh, erg gelet op de kwaliteit... niet op de kwaliteit, maar op de kwantiteit. Er Die moet hele veel grote punten. Worden. Alles het liefst gepasteuriseerd, zo koud mogelijk en zo romig mogelijk. Want dan gaat het dus niet meer om smaak, maar dan gaat het gewoon om Romig. Om vet dus wel. Ja. En die markt, die markt. Dat is de grote markt van brie. En dat is zo jammer. Ja. Daardoor vergeten we. Net als dat we met fabriekskazen vaak de boerenkazen voorbij gaan. Vergeten we dus die hele mooie boerenbrie soorten die er zijn. Die eeuwen oud zijn. En ontstaan zijn op abdijen. En die zoveel smaak meer hebben. Dat is ongelooflijk. Want wat is een brie? Wat is brie? Brie is in principe een zachte kaas. Met een wit schimmelcultuur aan de buitenkant. En die kun je in allerlei soorten. Krijgen, gepasteuriseerd, ongepasteuriseerd, voorgrijpt, uh, niet rijp. Dat is nog veel erger. Maar rijpen is wel een heel essentieel ding. Dus de briek kan mooi geproduceerd zijn, maar verkeerd bewaard is het ook geen eten. Dus het is een vervolgsituatie erop. En dan moet je weten dat eigenlijk de witschimmelcultuur, die aan de buitenkant groeit... en aan de buitenkant, omdat hij daar zuurstof krijgt, die heeft een levensduur van acht weken. Na acht weken gaat hij dood. Dat betekent dat die brie dan langzaam van je afgaat. Dus het is ook niet eeuwig houdbaar. Het is eigenlijk heel kort houdbaar zelfs. Ja. Ja. Vijf weken heeft het nodig om rijp te zijn. En acht weken is de limiet. Dus in die tussentijd moet het gegeten worden. Juist. Nee, dan denk ik al, dan zit er al een onmogelijkheid in... dat je een brie in een supermarkt koopt... die dan zo ingepakt is. Heel goed, Dat is gewoon twee weken oud. Of in een blik, wat ik ook wel eens tegenkom. Ja, en die kost nou een krijg een ik een euro je <laughs> Ik denk, ik gooit ja, het, het maar zin. Het is kost niets. Nee, maar euro ja, per punt heb je een, een stuk brie. Drie, ja. drie punten voor twee euro. Ja. Weet je, je neemt, men nemen een koe, men houden hem binnen. We zorgen dat die koe zo verschrikkelijk veel melk geeft... dat we daar brie kunnen maken voor een kostprijs van dat geld. Want laten we eerlijk zijn, als je 10 liter melk... voor 1 kilo kaas nodig hebt... tel maar uit wat de kostprijs normaal gesproken mm -hmm. is. Maar ja, er zijn tegenwoordig koeien die binnenstaan... en met het juiste voer 90 liter produceren op een dag. Ja. Ja. En ja. die melk kun je alleen maar met technieken in fabrieken... ombouwen mm -hmm. tot een brie die dan wel geen smaak heeft. Maar het ziet eruit als een brie, dus iedereen... Accepteert dat ook. Maar je kunt niet verwachten dat iets van 1 euro de kilo smaak heeft. Nee, Bestaat. Nog even die vraag over die rauwmelkse toestanden. Ja. Is dat ook uh, aan de orde als het over brie gaat? Ja, nou ja, ik weet niet wat je bedoelt met toestanden. Maar de nou ja, mensen ik sta maken... heel vaak in delicatesse zaken en dan komen de dames binnen van rond de 30 en die mogen dan geen rauwmelkse kazen. Nee. Meestal ja. zijn ze dan zwanger. Dat is ook zo. En dan wordt er gezegd, ja, zachte rauwmelkse kazen is een risicoproduct. Nou ja, wij hebben een, een uh, brie die wij verkopen van de familie Donger in, in Mo. Dat is de beste producent in mijn ogen. Deze mensen, daar gaat geen brie de deur uit... zonder dat dat aan de testen voldaan heeft die daarvoor gesteld zijn. Die worden getest op de listeria bacterie. Dat is dan de bacterie waar ze zo bang voor zijn. En die bries komen altijd kleer weg. Er is nog nooit ook een probleem. Ik klop het altijd wel even af. Maar zij werken met melk van boeren waarvan ze weten dat het goed is. Dan produceren ze heel schoon maar rauw melks. Ja. En dan krijg je een, een basisproduct met een immuunsysteem van zichzelf. Dat is gewoon goed. Op het moment dat een rauwmelksproducent gaat uh, schoemelen met kwaliteit... dat hij ook gaat schoemelen met hoeveelheden melk uit een koe... dan krijg je een zwakke plek in de, in de factor. Ja. En, dan, en dan speelt het een... een Ondertussen horen we onze huiskokin in, uh, Jonah Freud... die is bezig met een charlotje. Heerlijk. En die... Voor de castriek die... van de Bayarnaise. Nog een keertje, hoe heet dat? De, de castriek? castriek Wat dat. is castriek? Dat is de basis van een Bayarnaise met dragonazijn, witte wijn en een shallotje peper en zo. Jij gaat dat allemaal hier te plekken produceren, maken, in elkaar ik draaien. Sinds die een mooie keuken hebt, doen we dat. Heet, dat. heet dat ook een saus monteren? Of, of, of nee, een is saus monteren ja, is als, als je iets afmaakt met klontjes boter. Oh, oké. Okay. Dat is helemaal een laat stadium. Ja, oké. Okay. Ik ben wel blij dat ik de domme mag vragen stellen in dit programma. <laughs> <laughs> uh, we gaan proeven. Ja. We hebben drie uh, brie's. Uh, dit is brie nummer één. Marcus Pomman doet ook van harte mee, hè? Ja, ga, Want, uh, Marcus, jij weet ook veel van koeien. Jij weet veel... Ja. Jawel. Nee, oh, nee, maar ik ben gek op goede kaas. Dus uh, laat maar komen. Kijk, en Marcus, even voor de duidelijkheid. Je bent eigenlijk ook Culinair schrijver, journalist. Klopt, ja. Ik schrijf over eten en drinken. Ja. En lifestyle, in, in, dat heb je in quote gedaan in Elsevier, maar dat doe je ja, dus en ook. Ja, ik heb een eigen rubriek in het blad Esquire. Dus daar schrijf ik over restaurants en recensies... Ja. en ook over uh, leuke producten, drankjes, noem maar op. Ja. Uh, ik zie een vrij moeizame blik uh, en, en ook rare vreemde trekken... op het gezicht van de kaaskoningin Betty Koster. Betty, hebben wij hier een probleem met kaas 1, brie nee. 1... Ja, we hebben hier uh, een... Uh, Dat is ook te hard, hè? De consument ziet het niet. Het is een hele hoge, jonge, niet gerijpte brie... met een, een vrij muffe wit schimmel aan de buitenkant. Dat is gemaakt van gepasteuriseerde melk. En uh, ja, hier maak je mij zo niet, niet, echt niet zo blij mee. Heeft ook een beetje... Ja, Een beetje chemische bijsmaak. Ik vind het echt geen fijne brie. Sorry. Dit... Ik, ik had een beetje gehoopt op iets lekker. Ja, op... nee. Maar het is een test. Hè. Dus okay. dat, in een test zit altijd okay. alles. Maar... Ik kan me voorstellen, 1 euro de kilo vind ik dik betaald. Dat vind gaat. jij dik betaald voor deze kaas? En je zegt niet, niet gerijpt. Dat wil zeggen nee. dat, dat hij dus ook gewoon... Uh... Je ziet aan het zuivel dat hij in het hart nog een, een stuk hard heeft. Onder de rand is hij wel rijp. Je hebt best kans dat als dit dingetje ooit rijp is... dat het... Uh... Dat de buitenkant weer geen eten is. Um, het is niet in balans. En dat heeft te maken met de hoogte van de kaas. Is, ik kan me niet voorstellen dat dit uit Frankrijk komt. Um, ja. Ik laat daar meteen onderzoek daar naar doen. En er zit een ontzettend dikke uh, witschimmelcultuur op... die ook echt ja. uh, tegenstrijdig is in, in smaak met mee? het zuiveren. Ja. Ja, ja. De, dat is gewoon te, te dik. Te, te dik, te, te, dik bovenop. Te, te zeepig, te muf. Nou, dan hoop ik dat kaas 2 nu doorkomt. Want kaas 2 ja. gaat ons misschien dan uh, iets brengen. Alhoewel, uh, deze heeft ook een buitengewoon oh, gek uiterlijk. Kan je er even iets over het uiterlijk zeggen? Want ja, ja, ja, uh, ja, want hier zag je dus wel een prachtige witte donslaag. Uh, ja. Uh, um, en wat we hier zien is een hele natte plakkerige korst. Nou, dat mag dus helemaal niet bij een brie. Ik zou zeggen, dit heeft uh, te lang in... Uh plastic gelegen of is gevacumeerd geweest. Als je een, een brie vacumeert, dan onttrek je zuurstof. Ja. Een schimmel heeft zuurstof nodig... en op het moment dat je de zuurstof onttrekt, gaat de schimmel de dood. dood. Dus daar ziet dit duidelijk We zitten uit. We zitten naar een overleden schimmel te kijken. We vijf. zitten naar een dode ja. schimmel te kijken. Nou, dat je daar nog zin in hebt. Hè? Ja, nee, ja. Dat, je, dat vraag je me niet. Je vraagt of ik het wil proeven. Ja, <lacht> ja wij laten onze gasten ook altijd verzekeren ja. voor deze uitzending. En ik ruik nu ook dat dit gewoon een hele verkeerd bewaarde brie is... Ja. Lang overleden, overleden brie is dit. Ja, dit is, oh, een echt. Brie, ja. Ja, dit is ja. echt passé. Ja, ik heb hier al aangeroken voor de uitzending. En uh, met alle gevolgen van nou, Hij stinkt wel lekker, vind ik. Vind je hem lekker stinken? Ja, nou, met die eerste. Dat vond ik een beetje een steriel uh, bleek Maar die uh, eerste uh, brie die had, die had dus niet die schimmel. Uh, ik vind dit niet zo slecht. Die was niet op, rijp. En, en deze is over. rijp oh, geweest. Deze is, deze is geweest. verkeerd bewaard. Dit Ver is gewoon het hele punt. Dit is niet goed bewaard, want hij is niet overrijp. Maar. Je ziet namelijk aan het zuivel dat hij nog in het binnen... zelfs nog een beetje stevig is, Maar um, hij is gewoon verkeerd bewaard. Ja, we gaan naar Brie 3. De Brie 3 we, we hopen natuurlijk dat je nog vrolijk wordt deze uitzending. Ah, dat maar dat zie, meteen. In, ja. Dit ja? Zie meteen. dat zie ik dit me meteen. Dit is Brie de Mo en dit is waar ik het over heb. Dit is Sorry, gewoon... hoor, maar eventjes. Waarom zie jij nu opeens ja. dat dit Brie de Mo is? Ja, dit herk <laughs> ik herken mijn Brie. Ik ruik wel heel veel. <laughs> ja, nou, dit is waarom je misschien zei toen, je, toen ik vanavond binnenkwam... Sorry, ik ben het niet, maar je ruikt hier Brie. Nou, dat is dit de oorzaak. Zo ik heb geen dit ruik. Schoen aan. Dit, Nu schoenen ik. En wat ruik je ik, dan? Ik ruik hooi, ik ruik stal, ik ruik zuivel, ik ruik Brie. Oh, de geluk, gelukzalige blik die daarbij hoort. Maar Brie de Mol Geef daar nog even een kleine specificatie over. Wat maakt het nou van Brie Brie de Mol? Brie de Mol um, is een rauwmelkse boerenbrie afkomstig uit uh, een regio ten oosten van Parijs, de melk moet komen uit een bepaald gebied. Dat is vastgelegd in de AOP. Een AOP is een Appellation d'Origine Protégé. Wij kennen dat in Nederland als de BOP, beschermde oorsprongsbenaming. Ja. Ja. Dan wordt de rauwe melk gestremd en de witschimmel wordt al heel vaak aan de melk toegevoegd. Op het moment dat de kaas ligt rijp in de, pak, in de juiste pakhuizen... in de, de ruimtekelders of wat, waar ze het ook rijpen... dan gaat die witschimmel zich uh, manifesteren... daar waar hij zuurstof krijgt, aan de buitenkant van de kaas. Maar we hebben een rauwmelkse brie. En in die melk zitten bacteriën die alles tegengaan... wat van nature niet in melk hoort. Ja. Dus dat betekent, een witschimmel is toegevoegd. Dat hoort er niet in. Dus die gaat vechten. Dat betekent dat je nooit een hele mooie witte donslaag krijgt... maar altijd zo'n roze gloed die er doorheen ja. komt. Ja. Dat komt omdat die witschimmel tegenwerking heeft. Bij die andere kaas zag je dus een hele dikke witschimmel. Het ja. is gepasteuriseerde melk. Die heeft alle vrijheid kaas. om zich te manifesteren... Ja. Hier heeft hij tegenwerking. En als je dit gaat proeven, mm. dan proef je de liefde van de boer die het gemaakt heeft. Dit vind jij een goede oh, kaas? Fantastisch. Straatlengteverschil, vind mm. ik ook. Vooral met die eerste. Mm. Ja. Wij, wij zoeken altijd voor het proevenpanel naar. Producten die voor iedereen overal verkrijgbaar zijn. Want je kan wel uh, zeggen van dat je naar een boertje moet gaan in Zuid-Frankrijk... bij de derde weg links. Grappig. Volg een bordje en ga achter een hooiberg zitten en koop daar je goederen. Maar dat is voor heel weinig mensen bereikbaar. Ja. Dit is voor iedereen in principe te koop. Ja. Wij weten nu waar we op af moeten. Misschien wil jij ook weten wat, wat je geproefd hebt. Ja, grappig. Ja. Je zat heel goed namelijk. Okay. De eerste brie die er uh, die eigenlijk niet rijp genoeg was... of niet gerijpt heeft, uh, is van de markt gewoon per kilo verkrijgbaar in punten op de markt... Okay. doet uh, 15,40 euro op de markt, is wel een biologische brie. Hé? Huh? Ja. Hmm. Dat zegt dus ook helemaal niks meer. <lacht> nou, dit vind ik heel teleurstellend, dit bericht. Ja, Groot alarm. Ja. Want jij Want... denkt dan biologisch, dan ja, moet het nee, wel goed de consument zijn. wel. De consument denkt biologisch, dus het is goed. Ja. Nee. Dus niet, niet dus, hè? Nee. Maar is er een relatie tussen goede brie en biologische brie biologisch ik, gemaakte Brie? Ik, nee, ik ga heel erg triest iets vertellen. Nee, dat is er dus niet. Het, er is wel... Um, uh, onze insteek is altijd... Is de Brie goed, dan ben ik gelukkig. Is hij biologisch en goed, dan ben ik... Dol gelukkig. Ja. En dat is onze insteek. Ik ben niet in de eerste instantie meer op zoek naar biologisch, omdat heel veel producenten biologisch maken uit economisch oogpunt. Ja. Dus er is gewoon goede brie en ja, niet absoluut. goede brie. De tweede brie, die brie uh, ja, die uh, verkeerd verpakt was, dat was de brie van de supermarkt. Die doet 12,80 euro uh, de kilo, uh, ons stukje kostte 2 euro wat hier ligt. Dus dat is al een redelijk dure punt voor wat het was, denk <lacht> ik. Mogen we conc concluderen. En de derde Brie, waar jij enthousiast over was... waar Marcus Polman enthousiast over is... is die van de Delicatessenwinkel. Dat is inderdaad een Brie Die kost 26 euro per kilo. Dat ja. is dan ook bijna dubbel zo duur. In ieder geval dubbel zo duur als die in de supermarkt. En dit kleine stukje wat we hier al bijna op hebben... kostte 6,80 euro 80 cent. Ja, maar dan Verbaars heb je, niks, je wel wat. Ja, geef mij dan liever 20 gram van dit dan 3 ons van dat. Ja. Juist. Ja. Nou, je krijgt nu even tijd om bij te trekken en de ja, mond te spoelen. Want wij, en wij gaan, want wij gaan door wij gaan door met biefstukken. Ik, overigens, luisteraars, de uitslagen van de, dit proefpanel... staan op onze website radiomanjari.nl. Daar kunt u zien waar wij de kaas kochten. Welke kaas u dus wel en welke u niet moet kopen, enzovoort, enzovoort. Dat moet u natuurlijk helemaal zelf weten, maar uh, die gegevens vindt u daar. We gaan naar de biefstuk. Marcus Polman. Culinair journalist, je schreef voor quote voor Elsevier. Uh, je, bent, uh, een van de, je bent de eigenaar van het mediabureau Nieuwe Haring, ook een mooie naam. En, uh, ik ben ja. ook gek op haring, namelijk. Lost ja. van vlees. Ja, ja ik ook, heerlijk. Yes. Maar je, je bent ook gek op biefstuk, tenminste, dat ja, moet wel, want je hebt het boek geschreven ja. geschreven: De perfecte steek, wat elke man moet weten over biefstuk bakken. Jawel. Um, Meteen maar even naar die man in de titel. Hoeven vrouwen niets meer te leren aangaande de, de steek? Nou, dat, dat weet ik niet zozeer. Maar wat mij wel altijd opvalt is dat de meeste vrouwen die ik spreek... echt het merendeel, misschien wel 80, 90 procent... gaat altijd een beetje bedenkelijk kijken... als het gaat om een mooi stuk rood vlees of een lekkere steek. En uh, in die zin ja, is dat toch, blijft het denk ik toch een beetje een mannending? Ik ben gek trouwens op vrouwen die wel van de steek houden. Ik vind dat wel een belangrijk pluspunt. Nou, dat komt maar als je het ze van, vraagt, beginnen ze vaak... Ik hou heel erg van een steek. Wat zeg je? Ik hou heel erg van steek. Ja, het is dat geen dat uitnodiging of zo ja, hoor. Nou, dat is, nee, dat, ik vind het nu nog ik leuker zit, worden. Ja. Ja, maar ik zit hier ook met allemaal, volgens mij alle redactrices en redacteuren... Ja, die ook? zie jou de omhoog iedereen, jouw, nou, hoor, nou, ja hoor. En steekt dat daar ook, ook hier. Rauw, jij eet het ook rauw? Ja, absoluut. Maar het is denk ik wel een feit ook een beetje die beetje provocerende ondertitel, dat toch het merendeel van vrouwen in mijn omgeving, want ik heb het ook wel eens vaak gevraagd, toch daar een beetje moeite mee hebben. Ze beginnen meteen over zielige beestjes of ze willen niet weten waar het vandaan komt. Dus vandaar. Ja, nou het is een heel rijk boek geworden. Het ziet er heel mooi uit. Het is een mooie hardcover, prachtige fotografie. Het gaat over de leverancier van het vlees, de koe, het vlees zelf, de receptuur. Het gaat over... Welke wijn je erbij serveert, wat je er überhaupt bij serveert. Wijnadviezen ja. van uh, Harold Hamersma staan erin. Uh, bekende figuren, koks uit de culinaire wereld met recepten. Maar waar onze grote aandacht natuurlijk naartoe gaat... en onontbeerlijk voor de biefstuk, zijn de 15 gouden regels. Die ja, regels, daar heb je onderzoek naar gedaan. Ja, het is. Ik heb me best wel uitvoerig eigenlijk geïnformeerd de, tijdens de research van dit boek. Ruim een jaar, anderhalf jaar. En ik heb gesproken met Chef Koks, met fokkers van Runderen. Internationale met boeren. chef koks. Ja, ik ben ook, van Parijs tot Brussel tot New York ben ik naar de beste steekhouses geweest. Ja. En ik ben ook daadwerkelijk letterlijk in de keuken gaan kijken om van door me uit te laten leggen door die koks. Van, nou, hoe maak je dan die steek? Hoe lang, uh, wat voor vlees gebruik je? En hoe lang moet het rusten? En uh, welke technieken gebruik je? Wat voor broiler grill? En wat is dat? En noem maar op, dat soort zaken. Ja, nou jij gaat nu, uh, als het goed is, uh, sta jij nu op? Trek jij je shirt? Ja. Uh, heb je een... Nee, uh... Ik hou mijn kleren aan, als dus niet even... Ja. ja. Nee, we gaan, ik ga jou even... Dat is heel wenselijk bij dit ja. programma. Warm, nou, dit Wij willen wel veel van onze ja. gasten, maar dit kunnen we nee. niet eisen. Je uh, had wel zo'n programma, toch? De Naked Chef. Ja. Ik weet niet wie ja. dat was, ja. dus vandaar. Nee, maar um, je doet gewoon een eenvoudige doek om, zie ik. Ja. En je hebt een prachtig stuk al meegenomen. Misschien kun je zo meteen even naast Jona gaan staan. Dan horen we ook wat je zegt. Bouten ja, uh, erin een stukje. Ja, we beginnen hier met... Jona assisteert. Ik ben goed te verstaan. Nee, ga maar even naast Jona staan. Daar is de microfoon. Kijk, hangt, uh... okay. Want wat voor, wat voor biefstuk ga je vandaag bakken? Want nou, er zijn heel veel hier soorten. Ik heb mijn favoriete steeksoort meegenomen. Kijk, een, wat, even kort. Wat is een biefstuk? Je hebt natuurlijk verschillende soorten steeks. Van de ossenhaas tot de entrecote tot de ripa en T-bone. Ik heb mijn favoriete steek meegenomen. Dat is een, een ribei. En dat ja. is een beetje een gemarmerd stuk vlees. Er zit een mooie vetmarmering in. En zo herken je ook de kwaliteit van een mooi stukje ribei. Dat er zowel van buiten een, mooie, ja, een mooi vetrandje zit, als ook van binnen. Het gaat heeft... dadelijk lekker smelten in de pan. Precies. En het wordt lekker mooi bruin. En hoe lang die pan heeft dat gaat het? Uh, oh. uh, dit is een gerijpt stuk vlees dat is meer dan vier weken gerijpt in een aparte dry-aging cel. Je ziet hier ook dat het zwart is aan de buitenkant. Dat, ja. dat snij je er normaal gesproken af. Dus het is gewoon niet zo'n natte biefstuk die in het bloed ligt uh, te zompen, maar een droge biefstuk. Hè? Daar pleit ja. jij voor. Ja, dat is het. Kijk, wat het mooie van een dry-aging is, biefstuk bevat veel water. Als je die lapjes van de supermarkt koopt is een vies groen bakje. Dat ligt dan op zo'n maandverbandje een nee. beetje uit te lekken. Heel onsmakelijk. <laughs> Sorry, namens en heren thuis. Nee, je hebt gelijk. Maar, ja, maar dit is dan... Maar dit is We dan, herkennen het beeld, ja. Dit is, ja, dit is dan een gedroogde steek... waardoor dat vocht wordt ontrokken aan het vlees... door een bepaalde dry aging kost, een bepaalde temperatuur. En daardoor klinkt dat een beetje in, als het ware. Ja, dan krijgt het een hele lekkere, intense... Vlees smaak. Ja, en het ja. wordt super erdoor. door je kan. Het met een vork kan je er doorheen snijden, bij wijze van spreken. Ja. Dat is het geheim van een grijp. En heeft uh, een ribeye ook altijd een oog? Een vet oog. Ja, een is ja, Zoals deze, dat zie je ook. Dat is, ja, daar zit, ja. In het dus, midden zit daar dan een vet oog in. Dat is het kenmerk van de rib -ijs. Zit er een mooi bot aan? Dan noem je het ook code buff. Dat zie je ook heel vaak staan in de restaurants op de menukaart. Dat is gewoon een, een flink stuk vlees met, met, met, met, met, een, met een bot er aan. En dan heb, je, dan heb je echt smakelijk vlees. En daar gaat het natuurlijk om. Dus het gaat niet om zo'n lapje wat kapot is geslagen met zo'n houten hamertje door een slager. Ja. Dat is helemaal uit de boze nou, Dat gebeurt natuurlijk drie. veel. Hè. Dat noemen ze voormalsen van vlees. Dan gaan ze met zo'n prikker erin. Dat is in vlees van oude melkkoetjes. die gaan dan nog eventjes naar het abattoir en dan ze dan ja prikken ze door om het minder tijd te maken we doen wat boter in de pan ja hoeveel boter ja, wil je erin ja, lekker royale boter doen, doen we even zo ja dat is lekker dit en is ongezouten. Uh, precies het niet? ja je moet zeker zoutig wat ik gebruik trouwens een mooie koekenpan zonder uh, anti aanbaklaag. ja uh, ja. Want dan krijg je het mooiste korstje. En het krijgen van de korst is cruciaal voor, voor een goede steek. Je hebt dit vooraf steken. Ja, vooraf zoutje. Jona, Jona geeft... kan je even daar gaan staan? Want dit is niet Dat te geeft... horen wat je neemt aan <laughs> Dat doen is een heerlijke gaas wordt dit uh, je dept, wat heel belangrijk is, je wil een goede, mooie, knapperige korst hebben. En van binnen lekker lauw warm. Dus je moet even je steek, dat doe ik nu, uh, even droog maken met een keukenpapiertje. Want dan krijg je de beste korst. Ja. Gaat het, nu, het niet te hard eigenlijk, wat we nu aan het doen nou, zijn? Nee, dat gaat niet best wel lekker. We doen ja? de boter nu in de pan. En de zout, heb je, heb je de zout al op gedaan En peper en zo? Dat gaan we nu eventjes doen. Dat gebruik ik voor. Dat doe je wel voor het bakken, want sommige mensen doen het erna. Ja, dat is een... Uh, ik doe dat altijd vooraf. Um, er was altijd een beetje een mythe over de biefstukbakken dat je dat uh niets zou moeten doen vooraf, omdat dan juist. je vlees zou uitdrogen. Want zout onttrekt vocht. Ja. Dat is een mythe die is ook overtuigend door een belangrijke wetenschapper... dat gebied, Herold McGee. Ken je ja. ook wel, die heeft prachtige boeken daarover geschreven. Ontmaskerd. wat moet je het juist wel doen. Alle chefkoks die ik dat vroeg, die zeiden dat moet je doen. Het geeft dus lekker karakter en extra smaak aan je steek. En ook aan het bakvocht dat je gebruikt. Ik ruik nu al heerlijke boter. Ja, ja, hij gaat goed, Jona, zo. Een beetje lekker goudbruin. Wil, wil je nu het hoger hebben? Dat mag niet zo. Ja, ja. Even voor de luisteraars ik thuis. We zijn al... Op, we zijn ja. op gas bezig. Je kan natuurlijk ook op een barbecue uh, een biefstuk grillen. Uh, dan werk ja, je met wat lekker. dikker vlees. Je kan ook uh, kiezen voor uh, inductie goed. of ander. Maar gas is lekker, hè? Ja, vind ik wel. Je, dus, uh, ja, gas heeft een beetje, ja, een beetje raar. Er is een beetje emotie. Daar kan je mee spelen. En dat inductie is allemaal veel te sterren. We hebben een emotiekop. En de boter goed laten bruisen nu. nu. Ja, lekker bruiven. Ja, de boter ja. wordt nu goed. Goudbra een van de grote volkruiden bij het bakken van het biefstuk... daar gaat het vaak mis. Dus dat is wel kookboeken schrijven Dat je... Je biefstuk in een hele erg hete pan moet doen. gevolg is dan dat je boter verbrandt. Je biefstuk moet ook goed um, uh, op kamertemperatuur zijn. Want ja. dan, anders klap je je helemaal in elkaar. Dus wat mensen doen is een hele hete pan een laten, en ijskoude biefstuk. En gaat het al mis. Dan krijg je krijgt een taaie lab. Betty laten we maar uh, ja, ja, te water. We ik ja. ondertussen even de file meldingen doen. Verkeersinformatie. Ja. Awb verkeersinformatie: er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor hoogmalen, twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, zat voor Zoete nog eens twee kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouden Aqueduct, vijf. En op de A59 Zonshil richting Os voor knooppunt hooipolder, drie kilometer. Dit is Manjari op Radio 1. En in Manjari vandaag zijn we biefstuk aan het bakken. Dat doen we met Marcus Polman. Hij schreef de perfecte steek. Wat elke man moet weten over biefstuk bakken. Maar terwijl hij dat zo mooi opschreef, staat hij nu omringd door drie vrouwen. Staat hij hier live een biefstuk te bakken. Overigens ook te gast is Betty Koster, koningin van de kaas. Zij heeft net brie gegeten, goede brie en slechte brie. En Jona Freud, zij is nu gepromoveerd tot assistente van Marcus Polman. En maakt en passant een bns saus waarover we het zo gaan hebben. Want dat past toevallig natuurlijk heel erg lekker bij de biefstuk. Wilt u... Nog mailen naar deze uitzending. Uw commentaar, uw opmerkingen naar mangiare.ntr.nl. Dan proberen we dat dit uur nog te behandelen. Uh, Marcus, hoe gaat het? Je hebt hem in de pan gedaan. Dan denk ik altijd dat je moet schudden met die pan. Ja, dat is een, een groot misverstand achter die twee scholen. Je hebt uh, van die mannen en ook vrouwen die dan die die bakken. die zitten voortdurend aan die pan te draaien. Laat hem die biefstuk dansen in die pan. Dat is een beetje interessant ook wel, toch? Ja, die is ook wel lekker. Je bent een beetje actief mee, met je biefstuk bezig. Heel maar... met biefstuk. Het is, ja, <lacht> ah, ja, ja. Maar er is een heel groot nadeel aan. En dat is, natuurlijk, dat is niet goed voor de kostvorming. Ja. Ja, dus juist. je moet jezelf beheersen. Biefstuk bakken vergt enige zelfbeheersing. Je laat hem lekker stilzitten in de pan. En je moet nu horen dat hele fijne, zachte, sisselende geluid. Ik ga luisteren. Even stil, even stil. Even stil, even stil. Hè? ik denk jij ongeveer dan? Dat zacht is niet mooi. Hij moet dus niet te agressief in die zaak. Nee, juist. Hij moet niet dat zware siswerk hebben. Ik kan hem eventueel één keertje optillen en nog eventjes de Jules onderdoor laten halen. Ja. En dan dat ga je nu zien. Ik laat het aan Jona zien. Ach, oh, kijk nou. Hier wordt toch gelukkig glans in de korst. En, en een Kank. korst ook, ja. Ja. Hè, want daar, dat is natuurlijk niet, niet. En ja. zie je ook hoe mooi dat ket nu aan het smelten En dat geeft een waanzinnige intensie. En je ziet ook mooi dat hij echt in het bed van die boter ligt. Ja. Ja, ja, hij gaat super jongens op dit vaststelletje. Het is uh, verrassend. Jij wil hier wel vaker komen koken. Ja, ja. Er wel, ja Zeker met die DNA's ja. ja. van Jona zo <laughs> erbij. Dat Heerlijk. wordt een goddelijk maal. Zeg hoe lang? Want dat is even, we hebben nu een vrij stevig stuk vlees. Dat, dat is een, ste een stevig stuk vlees, hoe lang moet dat? Nou, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van de gaarten die je wil, dat je hem bleu, echt helemaal rauw op je bord. Dan is het heel kort, tak tak, en alleen de buitenkant op je brein en van binnen is hij nog ja, bijna koud, dat noem je echt bleu, of ja. licht warm van binnen. Ja. Eh, tot en met medium en wel dan, wat ik, ik vind, dat is maar één manier om een steek te bakken en dat het een mooi signaal moet zijn, bloederig rood van binnen, dus niet medium. Maar zeker een steek van deze kwaliteit moet een beetje lekker bloederig zijn. Dat is gewoon een steek die ik hier in het pannetje heb, dus zo'n twee vingers dik. Een royale, goede, dikke steek. Dat 2,5 ons. Uh, die moet dan, om een seant te krijgen, uh, ongeveer twee minuutjes per kant. Dan heb je hem nog mooi bloederig van die Dat is een forse steek. Zeg je nou, vind dat is ook belangrijk, dat is best wel veel dat je 2,5 ons voor één steek. Je ja het is zo, veel, zo zwaar ja. maar doe het dan voor, één perso voor twee personen Snij het mooi aan je verdeelt het met wat BNS ernaast. en met ook een prachtige steek precies want die dikte dat is eigenlijk wel een voordeel die ja. grote en die dikte die maakt dat ja. dat dat is dus denken mensen slagen de, ja en wat gebeurt er bij de slagen zeggen mensen doe mij maar twee steaks en dan komt je slagen met een mooi stuk aan zeg ja dat is heel erg veel doe het maar een dun plakje dus dan krijg je een hele zielige een geplaktje steek, terwijl een steek moet een beetje body hebben. Het moet yes. een beetje lekker kloepding zijn. Ja. Nou, hier... Gaan we zo uithalen hoor? Is, uh... Jij bent ja, wel ziet er goed uit, ja. Ik ga hem nu even laten rusten. Ja, want even daarover, hè? Marcus, je ja. hebt een heel hoofdstuk ongeveer in je boek over het laten rusten van de biefstuk. Ja. Waar is dat goed voor? Ik wil zo'n biefstuk altijd meteen vooral opeten. Zo'n zo biefstuk die krijgt een behoorlijke opfetter, omdat het zo in een hele hete pan zit. Dus een, een, een biefstuk is een steek, dus een, ja. een, een spier bedoel ik. Ja. Dus dat, dat, dat krimpt samen. en dat Door het te laten rusten, laat je het weer even ontspannen. Dan gaan al die sappen die gaan weer terug in het vlees. En daardoor wordt die lekker mals. Als jij dat niet zou doen en je snijdt die steek meteen aan, dat gebeurt heel vaak in restaurants ook. En zeker als je dat met een bot mes doet, dan krijg je enorme bloedplas op je bord. Ja. Want die sappen die zijn nog niet teruggedwongen in dat vlees. Dus dat is cruciaal. Als ik hem laat rusten, doe ik altijd nog een keertje wat grof gemalen zeezout erbij. En grof peper, dat trekt dan ook lekker erin. Je dekt het af met een aluminiumfolie in een soort klein tunneltje. Niet dus... helemaal afsluiten. Nee, het is ook zo'n misverstand dat mensen het helemaal inwrappen zeg maar, ja. in, uh, in een aluminiumfolie. Maar dan wordt je korst die je wil koesteren, want dat moet lekker knapperig zijn. Die wordt dan een beetje wee van de stoomontwikkeling. Maak er een mooi klein tunneltje van. Dan kan die stoom er aan de uiteinde uit. En dan hem toch een klein beetje. Warm. Ja, en laat je hem vijf minuten rusten voordat je hem aansnijdt. Nou, gaan hem gauw uh, laten rusten. Ja. Dan kunnen we hem heel snel uh, zo meteen op gaan eten. Ja. We kunnen het rustproces niet... Uh, niet uh... Goeie, we het ja, ja, ja, het, ja, het, het ruikt hier al, zo ja. lekker in die studio. We moeten wel alle, alle vloerde dekking daarna gaan uh, vervangen, geloof ik, maar het ruikt voortreffelijk. Wij krijgen uh, een tip binnen van Lucas Goossens, ook een man. Hij schrijft, werk altijd met geklaarde boter, dan verbrandt het eiwit niet en kan de temperatuur wat hoger. Ik gebruik Vlaamse boter in verband met het lager watergehalte. is mooi om even op aan te haken, sowieso. Het staat ook in mijn boek uitgelegd. Klaarde boter is een goed alternatief voor woonboter. Het heeft een hogere verhittingsgraad, dus je hebt minder risico. Dat bedoelt hij ook, dat je boter ja. verbrandt. Het heeft wel iets minder rijke smaak dan volle boter, waar nog de eindwitten in zitten. Juist. Nou, ja. voor het rest, want dat ja. is met die bayonnezen. Dat zullen we zo meteen proeven met die drie bayonnezen. Er zijn er twee gemaakt met, met geklaarde boter. Het geeft ook een beetje een notensmaak, hè? Ja. ja. Uh, ik denk dat wij nu even gewoon het rusten van de biefstuk gaan begeleiden... met uh, de klanken van de reportage van Chris Bijma... Verslaggever van ons, hij kwam op internet een ontzettend populaire blog tegen... van de Nederlandse acteur Freerk Bos... die heel veel van zijn tijd wijdt aan zijn grote passie broodbakken. In The Bread Lab laat hij zien hoe hij dat doet. En Chris Bijma zocht hem op. Chris, er gebeurt zo ontzettend veel met eten op Facebook en op internet. Dit is je goede vriend Bert... Hij heeft het altijd over internet en Facebook. Kijk, op Facebook, het is en-en. Het is en heel erg leuk en heel erg vervelend. En jij slaat door naar dat negatieve. Jij ziet alleen maar die nare dingen van Facebook. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen. Je vraagt aan Berthe wat er dan leuk is. Ik ken iemand die weet alles van brood. Frederik Bos. Die heeft het Lab opgericht. En het is een webblog. Hij maakt filmpjes op YouTube. Hij zet alles in om maar een broodboodschap te verkondigen. Je gaat kijken op het internet. En je vindt het leuk, de filmpjes van Freerk. Het zijn heldere en korte filmpjes met recepten. In het Engels naam, natuurlijk, Red, want het is het internet. Je besluit all, so langs te gaan bij Freerk. En die is op dat moment croissants aan het bakken. Klaar, is nou, kijk nou, toch. Prachtige croissantjes, hele grote croissantjes. Ze zijn echt heel erg groot inderdaad Ik moet even dit op een uh, stukje hout zetten, anders was het dan uh, een smeren op mijn tafel. Het is bij mij begonnen toen ik op zoek was naar iemand die mijn uh, bruidstaart zou kunnen maken voor de bruiloft. En die dingen die waren zo ongelooflijk duur, daar kwam ik heel snel achter. Voor wat het is. Want Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon water, meel, zout en suiker en een beetje boter. Dus toen dacht ik van, dat ga ik zelf doen. Helemaal goed ingepland en gedaan. En vanaf dat moment ben ik bakgek. Frek begon een blog en is uiteindelijk ook filmpjes gaan maken. Je vraagt hem waarom. Ik merkte aan mezelf dat ik, dat ik daar heel veel behoefte aan heb. Kijk, ik heb een hele grote stapel boeken met allemaal formules en bakkersformules en noem het allemaal op. Maar af en toe wil je toch gewoon even zien. Jij hebt op je internetsite een Fries suikerbrood yeah. gebakken. Maar he, heb je daar nou al een reactie op gekregen? Of in zeker! Op... Ja? Ja, zeker heb ik daar reacties op gekregen. Er zijn mensen die zelfs al nagemaakt hebben. In Nieuw-Zeeland. Je zit inmiddels zo in het internet dat je de vraag stelt... is er ook een hele community? Is er ook een hele community? Ja. Zij ja... Ik heb. Uh... Je wordt gered. De. Hey, we krijgen nog Dat zal waarschijnlijk iemand zijn die een pot. Uh, een pot zuurdeven komt bedenken. Ja. Hallo! hey Lawina! Ja, precies dus. Grappig. Ja, er komt dus nu een vriendin van me die komt even wat. Uh, ik heb wat problemen met mijn. met mijn starter. Met mijn zuurdeven starter. Hé, hey, schatje! Hi! Hi. Dit is Levine. Zij heeft ook een succesvolle blog over brood op het internet. Ze kennen elkaar ook via het internet. We bij elkaar bezoek geweest en elkaars... Uh... Maar dat is toch heel eng, of niet? Nee, hoor. Nee. Nou ja, internetdates kunnen wel eng zijn... maar in dit geval uh, was het niet eng, was het niet eng. Want ik kende nee. hem ook al van een Amerikaanse forum. Je bent bijna overtuigd met het Amerikaanse forum. Je krijgt een lekker stukje hazelnoten vijgenbrood van Levine. En je vindt het heel lekker. Oh, wow, heel lekker. Mm. Daarna beland je in een specialistisch croissantengesprek. Die van jou, hoeveel zit daar in? Wat voor meel gebruik je? Ik heb een Amerikaans uh, patentbloem gebruikt met 13,8 eiwit. Dat zou ik nooit doen. Ik zou nooit een croissant maken vanuit het... Je hoort even later dat Levine 95 kookboeken over brood heeft. De meeste boeken die ik heb zijn Engels of Amerikaans. Want er zijn gewoon veel betere bakboeken dan in Nederland. Je verbaast je over het feit dat de Amerikanen en de Engelsen... een voortrekkersrol hebben. Hun brood is toch niet te vreten? Je zou toch zeggen dat, dat je zoekt naar Italianen en Fransen op het internet. Dat, dat die weten hoe het gemaakt moet worden. Nee, want die hebben die niet nodig. Die hebben Op elke hoek van de straat hebben ze een bakker... die, die vele malen beter bakt dan ze ooit zelf kunnen, kunnen doen. O, oh, daarom. Het is ja. een zelfbakker. Weet je wat zo grappig ja, is, ja. wat ik op, op internet achterkwam... want ik dacht dus ook van, ik ga die Fransen opzoeken van... nou, uh, zullen we het krijgen? Die doen het niet. En wie, die het doen, die bakken in een, in een, in een bakmachine. Dat, dat, is, dat, is, dat zijn de forums die je in Frankrijk tegenkomt. Dat, dat willen wij niet in een broodbakmachine. Dat willen we saai. Die mensen doen het niet, omdat ze gewoon veel meer toegang hebben... tot wat wij niet hebben. Goeie bakkers. Je vraagt tenslotte naar de droom van Frerik. Mijn droom is dat ik over niet al te lange tijd kan beginnen... aan, uh, aan in ieder geval de pilot van uh, zes prachtige mooie afleveringen over brood. Uh, documentaire, maar... Het liefst wil ik het Europa breed. We hebben niet zo heel veel gemeen mee in Europa. Maar brood doet, zou een goede verbindende factor kunnen zijn volgens mij. Dus ik gooi het me gewoon op het brood. De Bread Lab. Zo heet het wat deze Frek Bos, acteur en vooral broodbakker doet. En op het internet, of op onze website uh, radiomandjare.nl, is de informatie te vinden over, uh, over al zijn projecten en zijn brood enzovoort. Uh, ondertussen wordt er hier druk gekokkereld. Dat wordt gedaan uh, door onze gast Marcus Polman, die het boek Perfecte Steek schreef. Handboek voor de perfecte steek, wat elke man moet weten over biefstukbakken. Um, uh, ja, daar wordt BNS bij gemaakt, daar waar ik mijn handen toch al vaak aan gebrand heb, echt bepaald niet makkelijk vind ik, gaat vaak schiften. Maar we hebben gehoord dat het helemaal niet hoeft. Sterker nog dat het soms zelfs hard werken is om hem te laten schiften. En Jona Freud, onze maandelijkse kookboekenfanaat die hier altijd aanschuift en kookt in dit programma, die komt nu met een kant-en-klare BNS'en. Ik heb een reportage wow. mee begonnen en hier is hij. Vind jij het heel erg als ik er oh, even ik een pink in steek? Dat, nee, ja, ik dat vind doet het je ook braak Ik al al uit. moet er iets afkoelen af, waardoor hij iets dikker wordt? Hij is nu net te dun. Is hij uh, goed op smaak? Het is fantastisch. <lacht> Wordt hier zo gelukkig van. Ja. En saus even voor de duidelijkheid, Jona... is een beetje een zurige saus die het heel goed doet bij steek. Classic, classic. Een classic uh, combination. Ja, ja. Ja, ja. Zeker bij een uh, ribeye. Ja. Ribeye met uh, B&S'en. Het is een uh, nieuw sausenboek van Erik van Loverschenen. Grote chef-kok van Restaurant Parkheuvel. Ja. In Rotterdam. In Rotterdam. Die heeft een boek gemaakt over sausen. Dus dat was euh, mooi, omdat het vanavond kwam het precies zo uit staat allemaal. Staat daar ook de BNS in, Johan? Er staat ook de BNZ en ah, okay. in. En echt op de hele klassieke methode. Met ja. eerst de kastriek, dan een Hollandaise maken... en door het toevoegen van de dragon wordt het een BNZ. Ja, ja, ja, Ik vind ja, dit, ja, ook dit geweldig, al vrij ja. koken op hoog niveau. Is is. Het dus ook. laten we even weer even terug naar de basis gaan. De kastriek, je zei het net al, dat is die basis die nodig is om BNZ te maken. Wat is dat? Het uh, bestaat uit uh, witte wijn, dragonazijn, een chalotje... Peper. En dat is het eigenlijk. Ja. Daar, wat, wat doe je daar mee? Die laat je inkoken. Dat doe je dus uh, zeg maar twee deciliter. Je moet even de recepten staan, natuurlijk allemaal op de site nu. Uh, en uh, Erik van Lodewijk doet het op deze manier. Dat is de hele klassieke manier. Je laat het iets inkoken. Totdat je twee eetlepels uh, vocht ongeveer over hebt. En dat gebruik je als basis om verder au bain-marie. Oftewel wat een bak, uh, boven een bak kokend water. Dat is het mooie van inductiekoop, kan je op 80 graden zetten. Ja. Dus uh, dat is heel mooi om, uh, dingen, oh Marie, om eieren oh Marie te kloppen... dat ze precies stevig worden, maar het moet geen roerei worden. Juist. Want dat is een gevaar. <lacht> en het een gevaar groot is gevaar, is en daar draai, ja, draait het vaak op uit. Dat, dat, dat, dat gebeurt regelmatig, je moet er dus voor zorgen... dat de bodem van je schaal boven de oh Marie sowieso never nooit het water raakt. Dat is les 1. Ja... Want heel veel mensen die denken, nou, Ben Marie, en dan zet ik een bak in een bak water. En dan raakt die bodem. Maar die wordt dus veel heter dan die randen daarboven. Dus je krijgt onderin al heel snel roerei Als je daar eieren in gaat doen. Juist, dus die saus mislukt dan sowieso. Dus dan mislukt die saus sowieso. Dus dat is les 1 bij Old Ben Marie. Zorg dat het het niet raakt. Dan Zorg dat je vuur niet te hoog staat. Want als het, uh, het wordt eronder heel warm. En ja. dat is mooi met inductie. Die kan je op 80 graden zetten. En dat is eigenlijk de mooiste... Uh, temperatuur om een uh, goede uh, Bernese of emulsiesaus te maken. Ja, en waar komt het dan nog meer op aan bij een goede Bernese? Op de dragon. Essentieel. Ja, en hard kloppen, en de, natuurlijk. En kloppen, ja. Maar kloppen. Maar even naar die dragon terug. Wat, wat moet die hand geplukt zijn in de eerste goed, Het is een kruid wat natuurlijk helemaal niet zo bekend is in Nederland. Terwijl het natuurlijk ontzettend lekker is. En een goede dragon is echt essentieel voor de BNS. Anders heb je geen BNS. Ja, ja, voor zou, de dan, of niet? Nou, dat zijn, dus, daar de, zijn de verschillende de classic, leren, de leren de, over. De klassieke manier is met Kervol ook Nou, ook daar zijn verschillende leren over. Het moet in ieder geval dragon bevatten. En het mag kervel bevatten. En moet dat verse dragon zijn of mag ook gedroogde dragon, Nee, vers. Een vers. Frans dragon, en Franse dragon en hè? want Franse je hebt dragon. tegenwoordig ook een andere dragon en die smaakt helemaal nergens. Ik heb helemaal naar. geen smaak. <laughs> Jeetje, Mina, nou, ik vind dit al echt hogeschoolkoken, koken. Maar Dat ik je... wil dan Jij nu even met drie, om het, drie recepten. Te maken, ja. ja, en ik heb dus nu hier ter plekke gemaakt dit recept van het, uit het boek van Elis, of een recept van Elizabeth David. Nou, we het hier in het een programma al vaker over gehad, de, uh, een van de kookboekenschrijvers ooit. Ja. Uh, ze leeft niet meer. Die heeft een, en die bernese heeft het helemaal niet over kastriek. Die heeft het helemaal niet over de me meest ingewikkelde handelingen die je moet doen. En die bernese maak je in tien minuten. Alleen blijf erbij. Dat is het essentiële. Je kan niet weglopen van je pan. Je moet blijven kloppen. Maar hij kan bijna niet mislukken, begrijp ik. Nou, niet. Ik, zou niet, ik, ja, ik, weet, ik zou het knap vinden. Ik denk dat ik jou maar eens aan de bernese ga van de week. Ik denk dat ja, jou gaat lukken. Ja, maar dan begin ik met deze. Precies. Ja. Die van Elizabeth David. Ja, oké. Okay. 10 minuten, Elisabeth David. Maar hoe is die van Erik van Lo, chef-kok nou, die de Suizenboek heeft gemaakt? Uh, dat is absoluut een... Nou, we moeten het natuurlijk gaan proeven. Die is hier. Het is al bijzonder. Uh, nog een truc is dat daar niet bij staat uh, of je hem warm of koud moet eten. Terwijl een beonaise moet, moet lauw zijn. Ja, ja, en béarnaise ja. moet niet koud zijn. Een béarnaise moet niet warm zijn. Dit is zijn. toch geen saus? Het lijkt is... wel kruidenboter, ja. Jona. Ja, ja, kruidenboter, hoe langer die opstijft... Hoe meer, hoe, hoe meer het natuurlijk uh, ja. stevig ja. okay. wordt en een soort ja. boter wordt. Dat zie ja. je ook aan ja. deze. Die ja. net maar dat doet. is toch een hele goede kok, die Erik van Looft? Ja, het is gewoon vergeten erbij te zetten. Dat maakt niet uit. Oh, okay. het nou. is, een béarnaise moet niet warm, niet koud, maar lauw zijn. Moet en hoe je niet even in de thermoskan je? doen, uh, Jan? En hoe hou je? Nee, ja, okay. want daar zit er ook ja. nog één in. Ja. Oké, okay. daar okay. ja, zit eigenlijk de, de BRN's en so, Paul al... Geler in. Juist, en wie is Paul Geler? Paul Geler is het derde boek wat we gebruikt hebben. En die zegt ook: bewaar uh, de BRN's, en dan kan je hem van tevoren maken, in een thermoskan. Want dan blijft hij gewoon op goede temperatuur als het goed <tomst2> is, als je een goede thermoskan hebt. Wij gaan nu, Marcus Polman. Prachtig. Jouw ja, uh, rippaai heeft liggen rusten. Ja. De afgelopen tien minuten. Jij gaat hem nu aansnijden met een goed ja. scherp mes, hoop ik. Ja. En dan serveer jij hem uit. En dan ja. serveren wij daarbij voor de hele tafel, lijkt mij zo, de BNS'sausen. En dan gaan we even proeven. Dan gaan we even ah, kijken naar dat. Uh, ja, ik ik ga jij ga deze iets helpen? Aansnijden. Ondertussen ga ik dan wat mail voorlezen, want we krijgen berichten van, uh, van het front van onze luisteraars. Eén luisteraar, Marlies Heetsen, schrijft heerlijk kogelbiefstuk of een stukje van de rib op kamertemperatuur laten komen. Zout en peper erop en dan in roomboter snel aanbakken en steeds voelen of hij nog zacht is. Hij moet wel warm zijn van binnen, maar absoluut niet rood. Eén keer in de drie weken zeker een heel groot stuk biefstuk. Dat is een vrouw naar jouw hart, hè? Ja, Marcus? wel, ja. Wat is het e-mailadres? Ja, nee, dat, <laughs> dat doen we alleen als Marlies dat echt graag wil. Okay. Uh, maar um, luister, dat voelen, dat, dat kwam ik in jouw boek ook tegen. Je moet toch een beetje zo met, je hand, met de zijkant van je hand... moet je een beetje zo drukken op de biefstuk? Ja, er is een hele oude kokstruc om dat te doen. Um, je hebt eigenlijk twee manieren. Je kan gewoon zeggen, nou, één of twee minuten per kant... of drie minuten, afhankelijk van hoeveel je, je wil hebben. En een andere truc is dat je even... Nou, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Mm -hmm. maar Je doet je duim en je wijsvinger van één hand bij elkaar. Heel ja. goed. Je drukt met je andere vinger op de muis van je hand. En heb je je wijsvinger, dan voelt die drukt er maar even op. Dan ja. voel je weinig weerstand. Ontspan ja. je hand, hè? En ja. dan is je... Je steek, als je daarop zou drukken, die is dan nog bleu. Juist. Het is... Ga je naar je middelvinger toe... dan, dan, je is je, dan is. voel je dat die meer gespannen raakt, je Ach, muis. Je. Wat voel is. je dat... Ja, hij is een klassieke ja, kokstuk. Klassiek. Ik hoop dat hij thuis even eh, meedoet. Ja, allemaal de handen <laughs> avond, omhoog. Ja, De studio doet ook mee even. <laughs> ja. Dat lijkt wel altijd een keer Nederland in beweging willen presenteren. Heerlijk. Ja. En, dat doe je dus. Dat je dan nog af, hoor. Ja. Eerst eten en dan Nederland in beweging. Ja. Concentratie, jongens, focussen. Ja, en zo ga je dan door. En als je dan je pink hebt, dan, is die, dan voel je dat hij echt gespannen is. En dan is hij, ja, bien Dan is hij helemaal doorbakken. Doorbakken en dat en zo kan je dat als trucje dus ook doen. Zo Heb kan je een... dus ook een, een steek in een restaurant terugsturen... als je zegt, nee, die is niet St. Jan, die is ja. te bleu of die is te doorbakken. Ja, ja, dan maar dan word je gewoon de, ja. de deur uitgekeken ja. natuurlijk. Want maar dat wordt helemaal snij, niet geaccepteerd. Een, daar, daar snij je een onderwerp aan, Jona. Dat, dat doet me altijd pijn. Het is natuurlijk heel moeilijk om in de horeca... je steek op de juiste manier ja. op je bord geserveerd te krijgen. Ja, want gaat dat vaak Je hebt mis? meisjes, die, ja, dat vind ik wel, tot grote ergernis natuurlijk... Want ja, dan heb je van die meisjes in de bediening... en het verschil niet eens tussen seigneur of, of medium... of medium ja, rare. Ja, ja. En het gaat er weer terug en die, die koks zijn druk bezig. En uh, ja, ik vind dat vaak teleurstellend. Een goed restaurant onderscheidt zich... doordat een kok dat goed aanvoelt. Juist. En ik vind dat je hem echt... Ik ben echt geen voetsnop hoor, dat ik alles terugstuur. Maar ik wil wel, als je hem dan niet goed krijgt... Dan moet je gewoon kunnen zeggen, ja, stuur hem terug, want hij is te gaar of hij is juist nog te raal. We krijgen van uh, marie krijgen van we... Bijleveld een, uh, een uh, mail. En gaan die, gaan schrijft... ja. Ja, die klodder erbij, misschien zo lekker. Mannen en, en dingen tegelijk doen, dat is toch een moeilijk punt, geloof ik. Uh, <lacht> ja, multitasken. <lacht> <Ja. lacht> ik bedoel, je kunt, je kan er wel een biefstuk bakken, maar verder. <lacht> ik kom er ook wel uh, over praten, maar multitasken. Ja. Ja. Ja. Mijn ervaring is met het bakken van een biefstuk dat de kwaliteit van de boter heel belangrijk is. Geen water in het Boter. Ja. Nou, daar kan jij ook misschien ja. wel iets over zeggen. Ja, essentieel. Toch? We hebben boterproeverijen en testen en wedstrijden die. georganiseerd. En de boter is essentieel. Want er zijn boters die zo spatten dat het levensgevaarlijk is... om je kind naast je te hebben als je staat te bakken. Ja. Omdat het spetters in de ogen kunnen komen. Er zijn boters die acuut verbranden. Nou, dan kun je nog zo hoge laag met je vuur spelen, maar het is gewoon gebeurd. En er zijn prachtige boters die gemaakt zijn om daar zo'n heerlijke biefstuk in om te krullen en te bakken. En daar word je zo gelukkig van. En die geur die we hadden in het begin, van, daar kon je ruiken dat het een goede boter was. De rook naar noten, boter. En waar, gras. Vind, je, waar vind je die boter? Ja, dat, de, bij de bij, boer. Ja, ga je zeggen. bij boeren. Een aantal boeren maken fantastische boters. Ik weet onder andere Nel van Leeuwen in Zoete Wouden is echt een topproduct. Theo Warmendam in Warmond is een hele goede. Die mensen hebben ook bijna nooit boter genoeg om te verkopen. Um, maar kan je ook gewoon in een supermarkt bijvoorbeeld boter ja. kopen... waar je ook lekker in kan bakken? De boter van Piet Buur uit Noord-Holland, die levert aan supermarkten... die heeft een fantastische fantastische bakboter. Ja. Trouwens ook lekker om zo te eten. Maar hij zit hier nou ook niet een heleboel, uh, nou ja, toch een beetje culinair gesnop bij. Want bijvoorbeeld, er is een zaak in Amsterdam, die heet Loetje. En daar zijn ze beroemd om hun biefstuk. En dan heeft die man laatst verteld dat hij dat gewoon in Bleuband bakte. Ja, ja in de machine. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Hij heeft zo'n hele imperium, dat is echt een wonderlijke ontwikkeling. Want hij heeft nu meerdere zaken. Ja. Het was ooit een heel oud biljartcafé. Uh, bij het Museumplein in Amsterdam. En nu is het een licentieachtige constructie met vier, vijf verschillende winkels. En dat is gebaseerd op een biefstuk met margine. Hoe oh, gaat ja, kan dat gaan in de wereld? Is, ja, nee, dus, ja, maar goed, je Zal je ik hem even uitserveren? Ja, ja heel, heel de de uitgeserveerd. Smaak. En die en dit, Wij, wij zijn, oh. We moeten nu even naar, die, naar de test toe. Hè. We okay. moeten even de drie BNS's. BNS's, maar die moeten we. Dus Wat even heb met een lepel apart proeven. Hebben we nou één soort BNS' ja. op ons bord? Ja, we moeten even gewoon met de pink de, en de lepel uh, alles doen. Gewoon. Die is van Elisabeth David. Dat is dus de BNS die ik net hier alle minuut heb gemaakt. Dus dat die is een beetje daardoor vertekend. Je ik vind hem ontzettend zo, goed hoor. van smaak. Ja. ja, ja. Niet te zuur. Hij uh, is huppier. zuur, maar niet alleen maar zuur. Nee, nee. Dit is uit de thermoscam de BNS van Paul oh, Gaylor. Omdat hij zegt, dat is deze. Doe ja. hem, uh, bewaar hem in een thermoskan totdat je gaat, aan tafel gaat. Deze is ook vrij dik, hè, die tweede. Gaylor. Vind ik ook ja. heel lekker. En je proeft, wat je daarin echt het verschil proeft... die maakt de Bernese met ghee. Dus met de geklaarde boter. Okay. Juist, dat is en echt, dat echt wezenlijk anders. En dat is met die uh, Bernese van Erik ja. van Low, is ook gemaakt met geklaarde boter. En deze was? Dit is van Paul Gayler. Oké, okay, die hebben we nu. En dit is de derde. Ja, die zit En de derde in, is van de Erik van Low. Deze. Okay. Ja. ja, die is gewoon te koud. Dus daardoor vind ik dat je hem niet echt... Goed, uh, hij mee kan proeven nu. Dat is natuurlijk, ja, kijk, normaal gesproken, is. hij maakt hem natuurlijk absoluut alle minuten altijd. Maar eigenlijk co concluderen we nu dat Elisabeth uh, Davids de, de lekkerste BNS maakt. Vind ja. jij dat? Nou, ho, ho, ja. ho. ho even proeven, proeven hoor. Ah, debat. Ja. ja. Nou. Ik vind die alcoholkeel ja. ook heel lekker. Je proeft het verschil, je moet van die, die klaarde boter houden. Die maakt een ja. beetje een noterige smaak, geeft die aan het geheel. Vind ik ook lekker. Erg lekker. En het is ook heel lekker. En Erik gebruikt ook geklaarde boter? Ja, ook geklaarde boter. Maar andere geklaarde boter dan... Nee. Uh, Jongens, even een praktisch vraagje voor gewone mensen zoals ik. Geklaarde boter, koop je dat ook in een pakje? Nou, je kan, uh, daarom noem ik het ook af en toe ghee. Dat is wat je bij uh, tokos kan je dat kopen in een potje. Want wordt in, in de Indiaanse keuken wordt het heel veel gebruikt. Ja. Dan hoef je het zelf niet te doen. Maar het is ook vrij makkelijk zelf te maken... door een pakje roomboter in een pan te verhitten uit te laten bruisen. En dan zie je een soort bruine druppels op de bodem van de pan verschijnen. Ja. Dat is eigenlijk het water wat eruit kookt. Dan giet je het door een hele fijne zeef in een schaaltje. En dan heb je geklaarde boter. Ik vind het ongelooflijk, maar ik wil toch ook nog even tegen Marcus zeggen... wat heb jij een ongelooflijk lekkere steek ja. gemaakt. Ja, vind je hem lekker, hè? Ja? Ja, ja, fantastisch. Ja, ik zie het aan je ogen. Je neemt, ja, Ja, ja, ja kijk je nu wel. ook een beetje raar aan. Ja, nee, dat kan het effect zijn van rood steek. Ja. Dat nee, maar... heb ik heel ja. soms, heb ik dat. Ja. Ik, doe dit ja, ik werk al jaren, hoor, maar het is een heel maar, uniek moment. Maar vind jij hem zo rood lekker? Ook? Dat, dit Heerlijk. Is een, dit is een scène, oh. hè. Wat je nu ziet, dat is bijna 75% rood van binnen. Ja. Is het 90% rood van binnen, dan is het ja. echt leuk. Het is fantastisch. Marcus uh, Polman, hij schreef het boek Perfecte Steek. Jonah Freud was aan de BNR's en, en uh, vond die van Elisabeth David lekker, maar die andere ook. Van uh, Paul Geler. Uh, Betty Koster zit nog steeds in de kaas en komt binnenkort weer bij ons terug met iets heel erg lekkers of vies. Dat is nog niet duidelijk. Na ons zometeen Rob Oudkerk in twee Dingen. En wij zijn er volgende maand op 4 november weer. NTR EK Kwalificatievoetbal op Radio 1 e. Zometeen om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar heel naar de rechterkant van het veld. Nederland-Moldavië. Kijk dan vanaf de rechterkant van Nistelrooy. Randstaf nog weer. 3-2! NOS langs de lijn. Straks van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto.